4 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is het dodental van orkaan Sandy opgelopen. Zeker 88 mensen zijn omgekomen, van wie 38 in New York City. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op. De politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden... in delen van Staten Island, waar voor zover bekend 19 doden vielen. De autoriteiten hebben een grote hulpactie op touw gezet... Zo worden de komende dagen in New York 1 miljoen maaltijden... en flesjes water uitgedeeld aan stormslachtoffers. VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet... het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen. De inkomenseffecten kunnen niet zo significant afwijken. Dat kan niet de uitkomst van deze maatregel zijn... zei de oud-staatssecretaris in Nieuwsuur. Linschoten sprak over een schoonheidsfoutje... nog voordat het kabinet maandag op het bordes staat. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Zijlstra, zei gisteren dat de hele fractie achter de afspraken in het regeerakkoord staat. Hij noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie een pijnlijke maatregel die de fractie met opgeheven hoofd zal uitleggen. In Heerlen is de herdenking van een moord onrustig verlopen. Op de plek waar een man van 22 vier jaar geleden werd doodgeschoten kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richtte vernielingen aan. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. Actrice Jodie Foster krijgt een Golden Globe voor haar hele oeuvre. De Amerikaanse actrice krijgt de filmprijs bij de uitreiking van de Golden Globes in januari. Foster brak door in 1976 met haar rol in de film Taxi Driver. Ze won twee Oscars voor beste actrice voor haar rollen in Silence of the Lambs en The Accused. Het weer, vooral in de kustgebieden buien, die breiden zich vanmiddag uit naar de rest van het land. Het wordt de komende dag zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Welkom bij het derde uur van Nachtzuster. Vragen, vragen en nog eens vragen. Wat vragen we ons toch veel af deze nacht? Uh, maar wat een mooie nacht is het en wat hebben we al een mooie. Uh, wat hebben we al een boel mooie vragen gekregen. En ook een paar mooie antwoorden. Uh, maar goed, vragen die nog openstaan, daar ga ik nog even heel snel met je doorheen. Namelijk van wie is de Noordpool? Is daar een land die daar aanspraak op maakt? Openbare dronkenschap? Is daar een. Ja, is daar iets voor dat, dat je dat kunt aflezen aan iemand? Of is daar een bepaalde uh, reglement voor? Of is er, wordt dan toch alles afgelezen aan het promillage uh, alcohol in je bloed? Zit er een klakson op een vliegtuig? Dat is toch wel iets waar ik nog even een antwoord op zou willen hebben... Uh, van, een, uh, van een stewardess of een piloot die nog even zou kunnen inbellen. Kortom, vragen, vragen, vragen. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar 0800-1121 is ons gratis nummer waar je ook met nieuwe vragen terecht kunt. Of stuur even een mailtje naar nachtzuster.omroepmax.nl En chatten, er wordt ook nog steeds flink gechat. Dat kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. Maar het is vier uur en de vaste luisteraars die weten het... dan is het tijd voor een discoplaat in Nachtzuster. En ik kwam deze week uit bij een niet hele bekende. Wel een hele, gegrap, een hele grappige, vind ik zelf. Het wordt uh, gezongen door Tol Hansen. Dat is de Nederlandse zanger die alweer tien jaar geleden overleed. En bij het grote publiek werd hij bekend van zijn hit Big City. Een ode aan Amsterdam. En hij maakte ook een discoplaatje. Uit 1983 is dit Disco Hier, Disco Daar. Hallo jongens, hier tezamen, welkom bij de plaatopname. Wat er hier gebeuren gaat, we maken hier een disco plaat. Alweer ja! nou hé. Zeer zeker. Hoor, de drummer is begonnen en die geeft direct vol gas. Maar het is nog lang niet alles, want daar is de disco bas. Het disco wordt al smeug. Maar het is nog lang niet klaar. Disco lovers Cat wordt smullen met een klein beetje gitaar. Gitaar. Gitaar. Oh, dit klinkt prachtig magnifiek piek, maar je voelt al aan je zolen. Disco here, disco thuis, disco overal Hallo. Hallo dames, u bent nog niet aan de beurt. Wilt u zingen als ik ja zeg? Fijn, daar gaan we weer. Dit klinkt prachtig, magnifiek. Maar je voelt al aan je zolen. Disco is geen disco meer. Zonder prachtige violen. Wat is dat nou weer, een stofzuiger? Wilt u daar even mee ophouden, ja? Kijk, we met je disco. Anders kom ik hier nooit klaar. Kijk, er liggen nog de die feukgroepen vorig jaar. Alsjeblieft, uh, gaat u nu, ja? Disco hier, disco daar, disco overal. En u is nog niet aan de beurt, dames. Haha, wat krijgen we nu? De telefoon, de telefoon. Hallo, met wie? Ja, u spreekt hier met de buurman. Houd die herrie nou eens op. Ik kan u niet verstaan, ja? Te veel herrie hier. Mag ik uw handtekening? Natuurlijk, alsjeblieft. Zeker een fan. Nee, het vreemdelingen En nu de violen. Wat zijn dat nou weer? Geen violen, neem ik aan. Nee, meneer de kerma Jansen, en violen zijn we niet. Maar we leggen een pakket voetbal hierna, zoals u ziet. Doe dan die deur dicht, ja? Disco here, disco die, disco overal. Dames, de violen, daar, violen. De weg, ja. Dames. De violen ja. De weg, ja. De hier, ja. De weg, overal De De weg, ja. ja. zeg? ja. Nu de saxofoon, ja? Dat is de telefoon. En ik bedoel de saxofoon. Dat slinkt als een trein, ja? Ja, er wordt uh, flink uh, gedanst op de chat. Disco hier, disco daar van uh, Tol Hansen. Een uh, ja, okay, beetje een fout plaatje uit de jaren tachtig. En uh, de goede verstaande die, uh, hoort gelijk dat het een, uh, een plaat is uh, van um, Kloes van Mechelen. Of tenminste, dat, dat uh, de hand daar uh, stevig in te horen is. Maakte veel platen voor uh, onder andere uh, Wim T. Schippers. En uh, disco hier, disco daar, onder andere dus ook van Tol Hansen. Um, Leonieke. Hallo. Goodnacht. Vond je het een leuk plaatje of vond je hem te erg? Nou, ik, dit is niet mijn genre. <laughs> Oké. Okay. Nou goed, je hebt altijd voor- en tegenstands natuurlijk. Waar bel je voor? Ik heb een uh, vraag waar ik al heel veel jaren mee loop. En dat is... Uh, je hebt uh, een schelp en daar zit een parel in. En ik vraag me af, hoe kan dat? En mijn vraag daarbij is ook... Wat is een echte parel en wat is een gecultiveerde parel? Wat is een gecultiveerde parel? Een nep parel ja. bedoel je? Ja. Of je het, het verschil kunt zien? Ja, ik bedoel, een echte parel, dat zit in een schelp, zeggen ze dan. En ik vraag me af, hoe komt, dat, hoe komt die erin? En een gecultiveerde parel, wat is dat? En dat begrijp ik, dat, daar wil ik graag een antwoord op hebben. Oké. Okay. Nou, we schrijven hem erbij, Leonieke. Ja. Ben je zelf een en fan... En jij had de problemen met je schoonfamilie, hè? Nou, nou niet met mijn schoonfamilie... maar het feit nou, dat ik nee, al die, maar... die familieleden niet uit elkaar kan ja, houden. Ja, die ooms en van, van, ja, van, je, van je man en zo. Ja. Maar dat is gewoon een aangetrouwde oom. Ja, maar dat is, dat is dan weer een trucje. Dat is een trucje om, het, ja. uh, om te vertellen wie het nou eigenlijk is. En de vraag was nu, waarom, waarom hebben we niet een één woord voor zo iemand... Ja, nou, dat is één woord, geloof ik, hè. Aangetrouwde... In, in België ja. zeggen, ze, zeggen ze tegen een... een wij hebben een, een zwager en een schoonzus, hè. Maar in België zeggen ze gewoon een, een, een schoonbroer en een schoonzus. Ja, nee, dat, dat was wel duidelijk. Maar het, het gaat nu om de familieleden die daar weer iets verder van staan. Ja, nou... Ik heb aangetrouwde nichtjes, uh, nee, uh, ooms en aangetrouwde tantes. Ja, nou, het, is, het is inderdaad een goede manier om het te benoemen. Maar de vraag was, ja, waarom hebben we daar niet één woord zo voor? Zoals oom of nichtje of uh, schoonbroer. Nou, maar, maar ik, wil graag, ik zou graag een, een, een, vraag, een antwoord op mijn parel willen Ja, hebben. precies. Nee, dat, die daar, in die schelp? Gaan, daar gaan we een antwoord op zoeken. Waar ja. komen uh, parels vandaan? Of, want die groeien dus in een schelp. En hoe kun je het ja, verschil, verschil zien tussen dat? een echte... Ja. Ja, nee, maar hoe kan dat? Hoe kan een parel in een schelp groeien? Nou, dat begrijp ik niet. Ja. Nou, goed, de natuur zit vol met uh, dit soort vragen. Maar ik vind dit ook weer een hele goede. dus we schrijven hem erbij. Oké, okay. okay. dankjewel. Prettige nacht verder. Blijf nog luisteren, Leonieke, voor het antwoord. Doei. Oké. Okay. Dag. Dag. Timo. Ja, dag meneer vergo. <laughs> nou, mag gewoon Rond zeggen, hoor. Oké, okay, dag meneer Ron. <laughs> dag meneer Timo. Hallo, uh, ik, ja, ik uh, had een antwoord en toen dacht ik nou ik heb ook nog wel een anderhalf antwoordje, maar nu ik van die parel hoor, daar heb ik ook wel een voorzetje voor. Nou eerst even de parel dan, dan gaan we het even chronologisch afwerken. Ja, ik weet dat uh, uh, parels, zeg maar, zitten in oesters en oesters zetten aan de binnenkant van een schelpen paardenmoer af. Ja. Dus dat is dat, zeg maar, ja, ik weet niet hoe, hoe ja, paardenmoer, dan moet je kennen hoe je dat eruit ziet. Maar als er dan een verontreiniging in de oester komt, zeg maar een zandkorreltje of zo, dan wordt dat uh, zandkorreltje ook bekleed met paardenmoer. Ja. En dan ontstaat er dus een parel. En met gecultiveerde parels wordt dat volgens mij kunstmatig een verontreiniging in de oester ingebracht, waardoor daar uh, door een parel ontstaat. Oké. Okay. Ja, dat ik is niet, wat ik me ervan herinner. Ik ben niet echt een, een parelkenner, eerlijk gezegd. Maar uh, het, het klinkt heel plausibel. En inderdaad, ja. uh, Parlemmoer, uh, daar komt het weer vandaan. Um, ja. heb, je, heb je parels thuis? <lacht> <lacht> moet je nou lachen? Ja, nou je zou het moeten zien hier. Ik heb geen parels thuis. Nee. Ah, Oké, okay. nee, ik ken <lacht> mensen die echt uh, kettingen vol hebben. Oh, ja, ja, Maar dat terzijde. Um, ja, het schijnt het... dat, dat uh, een, parel, een parelketting... is een soort van uh, lidmaatschapsbewijs van de VVD, toch? Voor vrouwen. Oké. Okay. Tenminste, dat gaat dat, dat heb ik wel eens gehoord... dat een parelketting hoort bij de VVD-vrouw. Oké. Okay. Eigenlijk moeten we hier even voorbellen met uh, Harmke Pijpers... Ik heb ooit met Harmke Pijpers gewerkt en die is ontzettend... Harmke Pijper, ja, die is zo leuk. Die is fantastisch en die is een enorme parelfan. Oh. Dus, uh, jawel, die, als, je, als je haar ziet, dan zie je haar bijna altijd met parelkettingen. En, uh, ik hoop dat ze luistert. Harmke, als je, als je, als je luistert, bel even, want die weet ja. vast het antwoord. Um, Harmke, Harmke Pijpers, toevallig zag ik haar, ik was bij mijn ouders vanavond... Ja. en ik zat toevallig op internet bij BNR te kijken... En dan zag ik een foto van Harmke Pijpers. En ik weet niet of dat modern is tegenwoordig, maar die had ook knalrode lippenstift op. Ja, en ja dat nee, had... dat, is, uh, dat is Harmke ten voeten uit. En dat had, dat uh, had de oude uh, hoofdrelectrice van de Opzij had dat ook. Oh ja, Siska Dresselhuis vroeger. Siska Dresselhuis, ja. ja. ja. Nou, als Siska luistert mag die ook bellen. En dan had je ook nog Mieke van der Weij, die had ook knalrooie lippen. En als Mieke luistert, mag ze ook bellen. Maar we gaan naar een, <lacht> we gaan naar een andere uh, antwoord ja. op een vraag. Want die had je ook Dan nog. had ik nog een half antwoordje op die Noordpool. De Noordpool, zeg maar, uh, wordt verdeeld onder de landen die grenzen aan de Noordpool. Ja. Maar volgens mij valt het buiten de territoriale wateren van die landen. Maar dat zijn wel de landen die de aanspraak op maken. Een verhaal wat ik daarover had gehoord is een keer is dat Denemarken... Uh, nog recht had op Groenland, of in ieder geval via een verdrag uit is een recht had op Groenland. En dat Groenland ook een van die landen is die recht heeft op het Noordpool. Ja. Dus dat Denemarken dat ook te gelden wil maken. Rusland wil dat geloof ik ook te gelden maken. En er zijn er nog een paar landen. Maar ik geloof niet dat er echt iets nog definitiefs geregeld is. Daar wordt nog over onderhandeld, dacht ik. Ja. Maar ja, die, die olievoorraden, zeg maar, die zijn natuurlijk, die hebben een oppervlakte of een inhoud, zeg maar. En uh, waar je boord, daar kan je het eruit halen. Dus of je nou aan de zijkant van zo'n voorraad boort, of in het midden, of aan de andere zijkant. Ja, dat kunnen allemaal verschillende landen doen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is het voorlopig, denk ja. ik. Nou, het is in ieder geval een gewild stukje uh, aardbol, want uh, ja, er schijnt ja. uh, olie te zitten, dus. Ja, zelfs dus die advertentie van Shell al zei. Ja. More, uh, more money, more oil, more profit. Zeker. Ja. More oil, more money, more profit. Ja, nou, als iemand daar nog verder een antwoord op heeft, dan mag hij ook bellen. Uh, 0800 1121. Maar dit is weer, uh, dit is weer een, een stapje uh, dichter ja. bij het goede antwoord. In ieder geval, Timo. En waar Jasper, dat was waar ik eigenlijk voor belde, in eerste instantie. Maar ja, in de wacht <laughs> ja. uh, hoor je ook nog eens wat. Wel eens ja. wat, natuurlijk. Maar waar Jasper voor vroeg, waarom uh, mensen zo ontkennen dat. Uh, Klimaatverandering, de aarde opwarmt. Ja. Toevallig hoorde ik dat, en dat was deze week volgens mij, bij BNR Duurzaam. Dat is een, een, een speciaal programma op BNR, zeg maar. Ja. Daar zat de zoon van prinses Christine. En ik ja. weet, weet niet hoe die heet. Prins de Pompidou of zo. Dat maakt verder niet uit. Maar wat oh. had hij met het groeikas effect? Nou, die man die is... Uh... Volgens mij voorzitter, maar hij heeft in ieder geval een functie bij uh, de Sustainable Energy Transition Initiative. Ja. En die vertelde toevallig uh, dat daar twee boeken over geschreven zijn. Uh, het ene boek heet uh, The Merchants of Doubt. Dat is Engels voor koopmannen van de Twijfel. Of koopmannen in twijfel. Ja, het ligt eraan hoe je dat wil vertalen. Ja. En het andere boek heet Klomp in de Machine of Klomp in de Machinerie. Ik weet niet één van die twee in ieder geval. Uh, en dat was vroeger, zeg maar, in de oorlog was dat een bekende methode om te saboteren, dacht ik. Hmm. klomp in een machine uh, te gooien. En uh, die zei dat uh, de olieindustrie, en daar moet je de olieindustrie een beetje voor kennen, Ja, alles is natuurlijk, de hele economie is momenteel nog afhankelijk van olie. Yeah. En, en sommige staten, uh, zelfs Rusland bijvoorbeeld, dat hoorde ik toevallig vanmiddag... Die is eigenlijk helemaal voor zijn hele economie uh, afhankelijk van de inkomsten uit olie. Ja, nee, uh, olie makes the world uh, go round ja, and round. Dus, dus olie, de olie heeft, heeft zoveel belangen, ja. geopolitieke belangen, maar ook financiële belangen. En er is zoveel in geïnvesteerd, dat, dat, ja, dat, als, dat geld, zeg maar, als, als die oliebedrijven waardeloos zouden worden... dan hebben een heleboel mensen een probleem, en een ja. heleboel landen ook. Ja. Nou goed, daarom is de Noordpool dus nee, uh, zo... Nee. Uh, dus die bedrijven, en ook die landen waarschijnlijk, die hebben een lobby opgericht. Ja. Een lobbycircuit opgericht, waarmee ze zeg maar, zowel de media als de politici, die ze kunnen uh, beïnvloeden. Ja. En hoe dat dan gebeurt, dat moet je dan maar aan je van eigen fantasie overlaten. Als de media uh, proberen zoveel mogelijk twijfel te laten zaaien, zodat mensen die toch al geneigd zijn om te denken van ja, dat, dat, dat probleem heb ik helemaal geen zin in, dat ze dan denken van, uh, nou dan zal het wel niet, want er zijn zoveel mensen die zeggen dat het niet zo is, dan zal het wel niet zo zijn. Okay. En er worden ook in commissie gewoon door wetenschappers die ook zeg maar niet puur zuivere wetenschappelijke methoden hanteren, worden ook wetenschappelijke rapporten geschreven waar ze dan aan kunnen refereren. Een soort visuele cirkel waar je dan in komt. Nee, gewoon net als met roken. Die vergelijking werd ook door die Prins de Pompidou. Of hoe die ook mag heten. Ik ben niet zo sterk in naam. We noemen hem Prins de Pompidou, ja. Ja, maar <laughs> die zegt van ja, met roken is het ook zo gegaan. Ja. Dat was ook een hele grote industrie. Maar lang niet zo belangrijk als de olieindustrie. Want okay. de meest waardevolle bedrijven ter wereld dat zijn oliebedrijven. In de regel. Exxon, et cetera, et cetera. Maar die, die hebben het ook gewoon 10, 20, 30 jaar voor zich uitgeschoven dat je van roken werd zeg maar. Ja, okay. Ik wil het woord liever niet zeggen. Timo, ik ga weer maar naar de er volgende is beller. Hoop, er is wel hoop aan, het, uh, aan de horizon, want ik hoorde toevallig laatst, dat was een week geleden of zo, ja. dat Hyundai eindelijk zeg maar een auto op waterstof heeft laten lopen. En dat ze dat ook voor consumenten in omloop gaan brengen. Ja, nee, alleen, is, uh, we, we zijn ermee bezig in elk geval. Voor Nederland zijn er alleen nog maar pompstations in. Haarlem, Arnhem en Brussel, geloof ik. Dus er moeten nog wel flink pondjes ons bijkomen. Ja, Timo. Maar als dat, als dat doorzet, dan heb je wel een, een goede oplossing, zeg maar, om van de klimaatopwarming af te gaan komen. Okay. Nou, je wil, geloof ik, door. Dus, uh, <laughs> ja, nee, we moeten de bij andere bellers ook een, ook een kans geven. Maar... En daar zult u het mee moeten doen. Oké. Okay. dankjewel je wel, Timo. Okay. Daarom. Dag. Dat was uh, Timo. We gaan nog heel even naar Wil voordat we naar een plaats gaan. Dag Wil. Goedenavond, uh, goedenacht Ron. Hallo. Ja, Timo heeft al een heleboel verteld over de Noordpool. Ja, ja, echt als mensen op dreef zijn dan is het soms ja. moeilijk om ze te stoppen. Maar uh, mensen, is, uh, we geven ook de mensen de gelegenheid in dit programma... om te tuur. vertellen wat ze op hun uh, hart hebben. Vertel. Een paar, een paar weken geleden was er op jullie radio, uh, Radio 1... een, een deskundige op dat gebied die vertelde tegen jullie collega's van de VPRO... dat uh, de Noordpool en ook de, de Antarctica volgens mij van niemand is... En dat alle grote mogendheden hebben afgesproken dat ze daar alleen op uh, wetenschappelijke gronden hun tenten zullen opslaan. Ja. En, de, en inderdaad dat die onderhandelingen al jaren bezig zijn van hoe, uh, hoe die verdeelsleutel moet zijn onder al die landen die aanspraak maken op de Noord- en Zuidpool. Nou oh, ja. Oké, okay, dus, dus, ja. uh, dus degene die het eerst gaat. Ik bedoel, dit, dit, je hebt het dan over uh, wetenschappelijk is er dus aanspraak op te maken. Maar als iemand naar olie wil boeren, kan dat dan ook iedereen doen? Nee, ze hebben uh, alle grote mogelijkheden hebben dus afgesproken dat ze dat niet zullen doen voordat ze daar middels onderhandelingen uitkomen. En die onderhandelingen die lopen nu al jaren. Onder andere ook met Rusland en uh, Canada. Maar ook met Zuid-Amerika natuurlijk voor de Zuidpool en Australië voor de Zuidpool. Ja. En die onderhandelingen zijn nog steeds bezig, maar het zal er een keer van komen dat daar geboord gaat worden. Ja. Ja. Want als de nood aan de man komt, zogezegd. Ja, nou ja het, ja, het duurt nog wel even voordat we allemaal 100% op duurzame energie over zijn gestapt. Dus voorlopig ja. hebben we, ben ik bang die olie nog wel nodig. En uh, ja, de ja. Noordpool, ja, daar gaan we dus blijkbaar ook al boren. Ja. Verschrikkelijk, ja. ja. En dan even een kort commentaar op, op het algemeen, de, de houding van de mensheid... Uh, op het milieu. Ja, heel kort. Dat, uh, heb ik heel kort. Uh, George Carlin zegt daar iets moois over. Uh, hoe kan de mensheid zo arrogant zijn om te denken dat wij het milieu kunnen veranderen? Of überhaupt kunnen beïnvloeden, want de aarde is er al zo lang. De dinosaurussen zijn voor ons geweest. Uh, we zijn eigenlijk een bad case of fleece, zoals meneer Carlin <laughs> zei altijd. En er zal een tijd komen dat uh, de aarde gewoon uh, van ons af wil en... Uh, dus zich van, het, van haar af zal schudden. Oh, je bent nu heel. Uh, ja, ik ben heel precies. Maar ik ben ja. dat dat het algemene besef. Dus iedereen weet wel dat, uh, dat we er maar heel kort zijn eigenlijk op deze aarde. En dat, we ook, dat onze tijd van vertrek ook wel een keer zal komen. Alles is zijn tijd. Ja. ja. Ik nou, ik. Uh, ik, maar... ik hoop het niet eerlijk gezegd. Maar ja. het, is een, het is een antwoord op de Noordpoolvraag. Ja. En ik het broeikaseffectvraag. effectvraag Ja, dus uh, ik wou het hier voorbij laten. Oké, okay, Wil, dankjewel you're as cold as ice you're willing to sacrifice cold as ice. Gelukkig is het niet zo koud in de studio. Het, uh, het wordt zelfs steeds warmer. Zou het met het broeikaseffect te maken hebben? Dat is, uh, dat is ook weer zo'n zo thema waar we het over hebben uh, vannacht. Het broeikaseffect en het milieu. Uh, en van wie is toch uh, de Noordpool of de Zuidpool? Want uh, ja, daar was enige verwarring over. Want uh, op de chat werd nou, net al gezegd, ja, uh, Noordpool, Zuidpool. Die een is toch één grote klomp ijs. Andere is dan weer land. Nou ja. Als je weet van wie die Noordpool of die Zuidpool zijn... mag je allebei uh, daarvoor even bellen. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer. En dan krijg je mijn steun en toeverlaat deze nacht. Martijn eerst aan de lijn. En uh, mailen, dat kan ook nog steeds. Nachtzuster.omroepmax.nl En uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, de parels. Waar komen de parels vandaan? Nou, we, hebben we al een beetje een antwoord op gekregen. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Dus daar mag je ook nog steeds voor bellen. En uh, nou ja, nog een heleboel andere vragen. Ik ga ze zo meteen nog wel een keertje opnoemen. 0800-1121. En wie dat nummer ook gebeld heeft is uh, Jeff. Jeff, goeienacht. Hey, goedenacht Ron. Of is het Jeff? Ik wil het hebben over openbaar doorkomstschap. Oh. Bij de opleiding. Want ja. bij het opleiden van politiemensen... krijg je bepaalde criteria mee... Waardoor ik kan vaststellen of iemand uh, in een uh, openbare dronkpunt is. Die wil zeggen, er wordt ook vermeld dat het proces verbaal. Ja. Er worden ze geschreven van, ik verbaal is, ik agent, merkte dat de verdachte zich. Uh, hoe heet dat? bevond in staat van donderschap en dan begrijp je de criteria. De verdachte had bloed door open ogen. De verdachte riekte een sterk naar het inwendige gebruik van alcohol. De bedachte kon niet op zijn benen staan en was dus in kennelijke staat en uit de wartaal. Zoals je een van die criteria voldoet, dan kan je een bond krijgen in zijn openbare toegangsschap. Oké, okay, dus het gaat voornamelijk dus om uiterlijke kenmerken? Inderdaad. Ja, zo... Maar, als je, maar, maar als je bij de wet hoef je als je op staat of niet te blazen, alleen als je wel in een voertuig zit. Oké. Okay. En uh, heb, heb, heb je nog meer van die soort uiterlijke kenmerken die, uh, die, uh, die je nu uit je hoofd weet? Uh, dat, zijn, dat zijn de belangrijkste... Er zijn de meest de de opsprekende criteria als je één aan één van die criteria of meerdere voldoet bij weer openbaar dronken. Oké, okay, maar als je nu toevallig even niet heel goed kunt lopen? Uh, Daar da da da zou de agent eerst wat vragen wat dit probleem is. Ja. Want je, wordt niet zomaar, je krijgt niet zomaar bekeurd, er moet echt wel iets uitgesproken. Ja, precies. Ja. En een de agent moet dus volgens zijn weg een ambts opleggen. Dus hij telt voor twee personen. Ik wil zeggen, in de juridische wereld geldt is no testisch. In test is test, no testo. No. Ik wil zeggen, één getuige, geen geldige verklaring. Oké. Okay. Dan moet je met twee of drie personen komen... om dus de visie van de agent te weerleggen bij de rechter. Oké. Okay. Ik heb het gelukkig nooit uh, bij de hand gehad. Jij wel eens? Nee, ik, ik ben al gedroeger geweest, maar ik ben nooit bekeurd gelukkig. Oh, gelukkig, ja. Want, o die, want in de AAC's werk heb ik nog bij de rechtbank. Oké. Okay. Oké, okay, Ron. Oké, okay, dankjewel, Jeff. Graag gedaan. Succes met het programma. Dankjewel, Jeff. Ja, dag, Ron. Doei doei. Doei, doei. 0800-1121. Dat waren de, ja, de uiterlijke kenmerken van, uh, van de openbare dronkenschap. Ja, klinkt logisch. Maar mocht er een agent luisteren. Of iemand die daar het, het wetboek bij heeft. Laat het ons even weten. 0800-1121. Kees. Ja, hallo. Goed, je, je schrikt wakker. Ik ben aan het oh, je, je bent heel slecht te verslaan, verstaan. Zet even de horen goed bij je mond. Ja, dat doe ik. Oh, wacht even. Ik sta op de, op de luidspreker. Moment. Ja, dat uh, schiet niet op. Zo, luidspreker uit. Oh, Is dat beter? Veel beter dit. Welkom, Kees. Hoi. Nu hoor je er echt bij. Hallo. Vertel. Um, nou, het gaat over het klimaat, hè, waar die vraag over was. Uh, het, uh, uh, waarom we uh, ons niets aantrekken van het broeikaseffect? Ja, en uh, het, volgens mij is dat totaal niet nodig. Ik denk dat er helemaal geen broeikaseffect is, namelijk. Ah, jij hoort bij de groep die het gewoon volledig ontkent. Uh, ja, kijk, het zit zo. Ik heb ooit, ik, ik ben nu 69, ooit op de middelbare school geleerd dat we een ijstijd hadden. En na die ijstijd is ons klimaat op de wereld nog steeds aan het opwarmen. Ja. Dus, dus uh, het feit dat het allemaal warmer wordt, dat is gewoon logisch. Het is gewoon een natuurlijk uh, effect. Ja. Daar heeft de mens Dan niets mee ooit... te maken. Wat zegt u? Daar heeft de mens niets mee te maken. Nee, dat denk ik niet. Kijk, één, één vulkaanuitbarsting bijvoorbeeld spuit meer vuiligheid de dampkring in... dan wat wij met z'n allen doen in een jaar. Ja. En uh, wat de opwarming betreft... we hadden ooit in Nederland een tropisch klimaat. Daar is, daar is bewijs van gevonden in de steenkolenmijnen. Ja. En ook op de Zuidpool zelfs... hebben ze sporen gevonden van tropische planten. Dus jij zegt eigenlijk, uh, we moeten ons niets aantrekken van die uh, milieumaffia? Inderdaad, dat is <laughs> gewoon een geldmakerij. Oké, okay. maar goed, uh, al die, en al die, die vervuilende gassen dan, ik bedoel ook als je er gewoon in zit de hele dag, bijvoorbeeld in de stad met al die uitlaatgassen, het, het is niet gezond volgens mij. Nou, nee, dat, dat is niet gezond, inderdaad. Ja. Dus, uh, maar zeg je dan ook, van we moeten er ons er niets van aantrekken, we moeten niet op zoek naar duurzame energiebronnen? Nee, dat is onnodig duur. Oké, okay, dus jij uh, stookt lekker door in je huisje en je zet je ramen open en uh, je auto draait stationair. Oh, nee, natuurlijk niet. Je moet, je moet niet gek gaan doen. Nee, nee maar je zegt, ook, het, het, je zegt dus het wordt overdreven in de media. Dat is jouw mening. Ja, kijk, het uh, uh, uh, klimaat verandert en daar is geen stop aan. Dat is hm. gewoon een cyclisch proces op de aarde. Ja. We hadden een ijstijd, we hebben meerdere ijstijden okay. gehad. Oké, okay. nou, jouw, jouw punt is en... duidelijk. Ik, uh, ik ben het er zelf niet mee eens, heb ik het gevoel. Maar ik ben ook geen wetenschapper. Dus, uh, maar misschien uh, dat hier iemand anders nog uh, wat over wil zeggen. Nou ja, ik ben benieuwd of er nog meer commentaar komt. Ik denk het wel, want het leeft behoorlijk uh, vannacht, het milieu. <tus> <Ja>. <tus> het is echt een, uh, een milieunacht... Dus uh, daar komt vast nog wel iemand over te spreken, zometeen. Nou goed, ik uh, wacht het af. Ik dank voor je belletje. Ja. Oké. Okay. En goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121, Ali. Ja, goeie goedemorgen. Goedemorgen, ja. Mogen we, mo Ali? Mogen we morgen, morgen gaan zeggen inmiddels? Nou, het is vier uur geweest. Ik denk ja. dat we een beetje in de morgen zitten. Precies, elke week nou, weer die discussie. Vertel. Ik wil het graag over dat vogeltje en die spiegel hebben. Ja. Nou, dat vogeltje, dat ziet zichzelf in die spiegel. Dat nee. is zijn concurrent. Dus geen spiegeltjes. Niet in een kooi. En ook niet in een... Niet buiten. Nee, dat werd net al, net, dat werd niet net al gezegd door een andere beller. Het is, uh, het is zielig voor het vogeltje. Moet je, moet je niet doen. Geen spiegeltje in een kooitje zitten bij een vogeltje. Nee, want er is een vogeltje in de tuin. En is ziet een ander... Vogeltje, Dan is dat zijn concurrent. En dan zegt hij eruit. En dan vechten ze het zelf gezamenlijk uit. Heb je zelf een, een vogeltje en een kooitje? Nee. Ik heb vogeltjes buiten. Ik zou nooit geen vogeltje in een kooi zetten. Oké. Okay. Dat vind ik misdaad. Maar zo'n diertje heeft alleen maar zichzelf en anders niet. Dan moet je er minstens twee in doen. Maar heb je, heb je helemaal geen huisdieren? Vind je het überhaupt zo Ja hoor, oh, ik heb poezen en ik heb vogels in een hele grote kooi. Maar dat zijn antropische vogels. Dat heb ik echt. En we hebben altijd een hond gehad. Dus we hebben, en we hebben hier dieren genoeg om ons toe. Want <laughs> we hebben een hele grote tuin. Oh, waar woon je ergens? Nieuw-Amsterdam. Oké, okay, en dan... Uh, dan... Tussen Emmen en Koevoorden. En dan huppelt er wel eens wat je tuin binnen? Als ik naar buiten loop, loop ik mijn hele grote tuin binnen. Van één bommen, de grond. Oké. Okay. En dan wil ik het nou graag over die muggen hebben. Ja, tot slot nog even over de muggen. Wat, uh, ja. wat, wat is het, het doel van muggen? In, uh, muggen die uh, eetjes? eitjes ja. in het water. Dat worden larven. Die worden gegeten door de vissen. En zijn het eenmaal muggen, dan worden ze weer door de vogels gegeten. Oké. Okay. Dus. Dat, dat, is, dat de... is wel een doel. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, uh, ik neem het gewoon van je aan, Ali. Ja, prima. <laughs> dat uh, is wat ik, wens... ik er dus van weet. Heel goed. Ik wens je nog een hele fijne ochtend en een hele fijne dag. En ja, nacht. ik wens uh, iedereen hetzelfde. Want er luisteren zoveel mensen. Een hele prettige dag. Oké. Okay. dankjewel je wel, Ali. Dag. Dag. dag. We gaan even naar Robert Long. Maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Gif en zooi in de zee, de oceaan een grote plee. De vis die gaat maar zo niet dood, de zee is zo ontzettend groot. Dit gaat het snelste en tijd, is geld iets anders, wordt het duur. Wij zijn bazen. Maar luister, zet hem op. De laatste bomen gaan er aan. Als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetvolk daar. De industrie moet voort, niet waar. Gezondheid, welzijn en zo voort. Dat is al lang verstoord. Straks stikt iedereen de Maar jongens, de beuk erin, ja vooruit, maar lui, zet hem op. Maak je medemens maar af, een megaton, een massagraf. In Ulster of in Mozambique, gereformeerd of katholiek. Koeien neer en martel, maar ja knuppel ze maar neer. Ja, maar dan, maar dan. Liefst in naam de lieve Heer. Vol. Maar jongens, de beuk erin. Ja, vooruit maar lui. Zet hem op. Blijf maar trouw aan elk gezag dat niets presteert, maar alles mag. En heb maar niet te veel kritiek op heel die oude lulle klik. Vol oorlog, zucht en macht, misbruik, kwaadaardig en gemeen. En met schijt aan iedereen. Jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op Blameer de communisten maar Of geef de schuld maar aan elkaar Of doet de boel maar af met God Ook als de hele troep verrot En steek je kop maar in het zand Dat is het beste, want ja, la, la, la, la, la. Het loopt al aardig uit de hand Kom jongens, de beuk erin van Robert Long. Hé, hey, we zijn weer wakker. Um, ik ga nog even een overzicht geven van alle vragen die uh, voorbij zijn gekomen deze nacht. Of in ieder geval uh, de belangrijkste vragen waar we nog een antwoord op zoeken. 0800-1121. Dat is ons gratis nummer waar je terecht kunt met al je vragen en antwoorden. En antwoorden zoeken we nog op een aantal vragen. Bijvoorbeeld uh, openbare dronkenschap. Hoe wordt dat uh, uh, gezien? Hoe kun je bepalen wie tot de openbare dronkenschap behoort. Uh, we hebben net al uh, geconstateerd dat het uh, uiterlijke kenmerken zijn behoorlijk uh, belangrijk daar. Maar uh, dat is niet alles volgens mij. Dus als iemand het wetboek bij de hand heeft, even bellen met ons 0800-1121. De Noordpool of de Zuidpool, ja dat, uh, dat laat ik even in het midden. Van wie behoren die gebieden eigenlijk? Uh, tot welke landen behoren die gebieden? Um, waarom blijft s'nachts het licht aan op het treinstation? Uh, is dat alleen vanwege de veiligheid of zijn er toch ook nog andere dingen? Um, en wat hebben we nog meer? Uh, ja, en het broeikas dat blijft ons toch nog wel bezighouden deze nacht. Want uh, ja, we hebben al mensen aan het woord gehoord vannacht... die dat hele broeikaseffect eigenlijk ontkennen. Die zeggen, ja, het is een heel natuurlijk proces. Maar ja, sommige mensen... Veruit de meeste mensen die maken zich toch wel zorgen, maar ze doen niets. En waarom doen mensen niets? 0800-1121. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Ja, goedenavond. Goedenavond, Kruiden mag ook. Uh, even kijken over die, die klimaatverandering. Ja. Als 95% van de wetenschappers, en het zijn geen kleine jongens, zeggen dat het uh, waar is... Dan moet ik toch, als, als normaal mens er uh, toch wel aan meegaan, als je het niet doet, dan ben, je, uh, ben je een beetje blind volgens mij. Die zijn de tegenstanders, maar die worden allemaal gelobbyd en gefinancierd door uh, Shell en andere bedrijven. En heel veel mensen die, uh, die verwarren uh, klimaat met weer. Zoals, uh, ja, er wordt gezegd, ja, vorig jaar hadden we bijna een elf steden toch. Ja. Nee, dat is weer. En uh, de mensen die stoot 10% uh, door de menselijke uitstoot, komt er 10% meer CO2-uitstoot. Ja. Nou, 10%, ja, dat is volgens mij een, een behoorlijk hoog. Ik bedoel, want als ze uh, 1% uh, uh, meer belasting moeten betalen, dan staat de hele VVD-stad op zijn kop. En uh, als de. Dan gaat hij één, één, één graad kan die omhoog gaan. Hij kan ook twee. En als we niks doen, dan gaat het door. En dan gaat hij naar drie of vijf. Ja. Als het klimaat. Je hebt nu al, kan je merken, ook de normale mens: dat het begint te verschuiven. Je hebt meer droogtegebieden. De, de poolkappen de, smelten. De, uh, zegt u? De poolkappen smelten. Ja, juist. Dus dat zijn voor mij allemaal bewijzen. Ja. En, uh, maar waarom doen we er niets aan? Dat is de vraag die we ons stellen deze nacht, meneer Hoekstra. Ja, nou ja, dat is weer dat korte termijn, denk ik. Ik bedoel, we uh, zeggen, ja, het zit mijn tijd wel uit. Ja, ik denk dat, och, dat komen nogmaals, er over drie dan, generaties wel. Uh, de, de, de regeringen die regelen de wereld niet meer, maar dat doen die grote financiers en die grote conglomeratie, zo weet ik veel, hoe je ze allemaal het noemt. De grote bedrijven. De in mijn idee. <laughs> ze kunnen... Met, met, met financieren kunnen ze... Heel Europa kunnen ze kapot maken als ze dat willen. Die mensen hebben een macht, als daar sta je versteld van. Ja, nou, maar goed... De uh, democratie, dat is er niet meer. Uh. Maar u gaat, doet u er iets aan, aan het milieu? Ja, zoveel mogelijk. Wat, wat doet u er eigenlijk concreet? Auto, wat doet u eraan concreet? Wat, wat doet u om het milieu te sparen? Nou, uh, kijk, ik, altijd, ik heb altijd één lampje aan. Uh, mijn verwarming staat op 17,5. Ik ga met openbaar vervoer uh, Probeer een beetje kritisch te eten. En ook uh, okay. koop ik in een kringloopwinkel. En uh, ja, op dergelijke manieren. Ja, nou ja, dat is inderdaad uh, niet heel vervuilend. Nee, ik probeer zo weinig mogelijk te doen. Ja. Maar ik heb ook wel van die... Uh, dan kan je uh, op, uh, op internet hoeveel, uh, hoe groot je voetafdruk is. Nou, Dan zit ik ook op 2,5 hectare. Nou, Dat is veel te hoog. Kun je dat uitrekenen? Ja, dan kan je staan allemaal... Uh, ja, moet je op internet moet je kijken en dan kan je precies zien... Uh, ja, je, je ecologische voetafdruk heet dat, geloof ik, hè? Juist, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar als, als, als straks, uh, als we die klimaat. sommigen zeggen het is al te laat. Dat is bijvoorbeeld een, een meneer uh, McKibben. Eentje van de NASA, Jim Hansen. Die zegt: die is ook heel pessimistisch. Maar als we nu uh, de komende 30 jaar goed ons best doen. dan kunnen we nog wat. wat, wat kunnen we nog temperen. Hm. Maar dan moet het wel gebeuren binnen die 30 jaar. Ja. Want als straks uh, die, die verwarming als die omhoog gaat naar 4 graden bijvoorbeeld, nou dan gaat het, het, is het dat gaat zich gedragen als een dronken kerel. Onvoorspelbaar wat hij doet, het is een, een ongeleid projectiel wordt het. Oké, okay. meneer Hoekstra, dank u wel ja. voor uw belletje. Ja, we willen het niet eerder geloven dan dat het water aan onze lippen staat. Maar dan nou valt er niks meer aan te doen. Nou, ik hoop dat we er voor die tijd uh, gewoon achter komen en actie ondernemen. Ja, ik hoop het ook. Maar de mensen uh, kennen het een beetje pessimistisch. Maar het ja, kan ik... wel, hoor. Dan moet je ontvrongen <laughs> en overschakelen op andere energie. Ja, nou, misschien komt het toch nog goed. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Meneer Hoekstra, dank ja, u wel bedankt. voor het bellen. Ja, ook. Oké, okay. fijne nacht. Dag. 0800-1121, dat is het gratis nummer waar je terecht kunt. Ook onder andere uh, met die vraag, uh, die ook nog eens even, even is uh, blijven liggen... Uh, van die mevrouw, die vraagt... Ja, ik heb een egelnestje in de tuin. Uh, ik wil die, die egeltjes wat, wat te eten geven. Ik heb hondenbrokken gegeven, die aten ze wel. Maar wat is nou het beste voedsel daarvoor? Die vraag is ook nog uh, blijven liggen, dus daar mag u ook nog op reageren. 0800-1121... Um, en. Uh, nou ja, er zijn nog een heleboel vragen. Dus uh, kortom, gewoon even bellen 0800 1121. Ron. Hoi, Ron. Dag, Ron. <laughs> ja, hoi, Ron. <laughs> Vertel. Ik, uh, nou, mijn vraag. Of uh, mijn antwoord is over de, de openbare dronkenschap. Ja, hoe kun je dat zien? Of hoe kun je het uh, achterhalen? En wa wanneer uh, behoor je tot de groep die openbaar dronken is? En kun je daarvoor beboet worden? Ja, nou. Dat kan je, inderdaad. Ik heb, ik, een vriend van mij is politieagent. En op, op een feestje vroegen we wel eens van. Nou ja. Op zaterdagavond kan je iedereen arresteren voor openbare dronkenschap, in feite. Ja. In de stad dan. En dan, dan zei hij van. Ja, dat gaat er gewoon om. Van of iemand echt lastig is, vervelend. Of, of gewoon rare acties heeft. Of zoals die meneer zei, een ongeleid projectiel. Ja. En, en die. die die halen ze eruit, die pikken ze eruit gewoon. Uh... Ja, een beetje agent krijgt er wel een, een, een, een goed vingerspitsengevoel uh, gevoel voor natuurlijk op een gegeven moment. Ja, ja dat, dat hebben ze zo door. Ik heb zelf, wij vertelden een verhaal dat er een man op een fiets dronken tegen een politieauto aanreed. En, en dan keihard begon te beweren, ja maar ik rijd toch geen auto en dit is mijn rijbewijs. nou uh... ja, die werd dus uh, voor openbare dronkenschap meegenomen. Ja, je hebt het zelf nooit dat, gehad hè? Ik, ben zelf, ik had wel gearresteerd kunnen worden. Niet dat ik lastig was, maar ik, ik heb wel dronken over straat gelopen. Ja. Dat ja. heeft iedereen waarschijnlijk wel eens. Maar ja, goed, zolang je een beetje gedraagt en geen bushokjes gaat slopen. Uh... Precies. En dat, en dat zei hij ook, als mensen een bushokje gaan slopen en je komt eraan... Ja. dan rennen ze weg. En uh, nou, dan kan je, ze al, uh, kan je eigenlijk achteraan wandelen, want... Na, na, 10 meter, dan, dan struikelen ze en dan liggen ze op de grond. En dan, ja, ze hebben gewoon een oog ervoor. Van... Ja, nou, dat is uh, de, natuurlijke, de natuurlijke weg, die lost het gewoon op. Ja, in feite. Oké, Ron, dank je wel. Graag gedaan. Oké, okay. fijne nacht. Okay. Dag ja, 0800 1121 is ons gratis nummer. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went. How much money I must have spent I don't suppose that it was a bit Still got a feeling that I'm going to Turning around, don't make a sound Who was that girl, what was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same She had a smell of garlic, how could I be pleased? Could have surprised me with a disease. Alexander Curly, I never drink again. Nou, ik ben uh, wel flink aan het drinken hier, maar ik zit gewoon in de koffie. Want uh, tot zes uur ben ik nog bij je uh, met uh, vragen en antwoorden. En uh, dus uh, moet ik eventjes uh, wakker blijven nog. En uh, ja, jij bent waarschijnlijk ook nog wakker, want jij bent aan het luisteren. En misschien zet dat je wel aan om toch te gaan bellen naar ons. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld een, uh, een antwoord op de vraag van wie is de Noordpool? Wie is de Zuidpool? Mag je ook antwoord geven. Um, openbare dronkenschap hebben we het net over gehad. Parels, waar komen die vandaan? En egeltjes. Stel, je hebt egeltjes in de tuin. Wat kun je ze het beste eten geven? 0800-1121. En had ik ook het, uh, het mailadres nog maar een keer noemen. Nachtzuster.omroepmax.nl Wat zijn de beste wegen uh, waar je naartoe kunt. Chatten, dat mag ook gewoon. Want we hebben een hele actieve Chatvereniging, de Nachtzuster Chatclub. Die kun je vinden op omroepmax.nl/slash nachtsuster en dan even klikken op chat. Um, maar bellen, dat gaat nog steeds gewoon het beste en dat heeft ook mevrouw Van Looy gedaan. Ja, meneer, ik kan niet zo hard praten. Oh, dat geeft ben, niet. Ik, ik versta u prima. Ik ben 82 jaar en ik zit in een beradenhuis en halen. Oh, moet, moet u zacht praten? Ja. Oh, nou, dan gaan we zacht praten. Wat kan moet ik voor ui, ui, doen? Ja. Bij mij kwam, toen woonde ik nog in een appartement, en toen kwam er een, uh, een vogeltje aan, een canarie. Toen kreeg ik van iemand de kooi, en die zei, uh, dan moet je een spiegeltje in hangen. iemand anders zei, niet die van die kooi. Ja. Maar, maar meneer, twee dagen later dacht hij op de bodem. Was hij dood. Ach. En dan wil ik nog zeggen: van het aanspreken van de familie. Dat is toch heel eenvoudig? Je maar... kan toch zeggen: dat is een broer van pap, of een broer van opa, een zus van mama, ja. een nicht van. Dat is, dat is heel eenvoudig. Ja, maar mevrouw van Looij, even, even nog terug naar dat vogeltje hoor. Want uh, ja. het, denkt u dat die vogel is gestorven omdat er een spiegeltje in het kooitje hing? Ja, in? absoluut. Ja? Absoluut. Ja, absoluut. Want, want, want hij heeft er nog van te horen. Oké. Okay. En dat soort grote dat, rotte spiegeltje, dat was die was hij maar tegen aan en het vechten. Ja, ja, die ziet zichzelf en die denkt: uh, ja, dit is een vijand, die moet ik uitschakelen. Ja, ja. En meneer, dan, en dan wil ik nu nog wat zeggen. Ja. Mijn broers en mijn vader waren heenwerkers. Maar door mijn huwelijk ben ik in Haarlem terechtgekomen. Te ja. Maar ik woonde in Zuid-Limburg, ik ben door de Amerikanen bevrijd. Ja. En uh, in ieder geval, mijn vader en de jongens kwamen wel eens thuis met afdrukken van salamanders op, op, op een stuk van het zwarte net van, van Een stuk steen, en, bedoelt u? Een plant van planten varend. Oh dus ja, de ja. Ja, dat wil ik eventjes vertellen. Maar heeft u daar een vraag over? Wat zei u? Heeft u daar ook een vraag over? Nee, dat wil ik zomaar zeggen. <laughs> Oké. Okay. Nou, bij mij mag u alles kwijt. Ja. Oké, okay. maar, maar, maar, maar één vraag nog even. Moet u zo zacht praag, uh, praten omdat u niet mag bellen? Of, of wilt u gewoon uw, de medebewoners niet, niet wekken? Ik wil de medebewoners niet wakker niet, uh, maken, ja. Oh, heel goed. Er is dus, dus hier nog een. Noord is niet zo gehoorig. Okay. Iemand net kwamen ze mij nog een pil brengen. Oké. Okay. Nou, gaat u, gaat u weer verder luisteren nu? Ja. Want ik ben u een dit voor een meisje. Hè? Ja. Het nou, programma van u dit voor een meisje. Nee, maar die oh, komt volgende week weer terug. Astrid is op vakantie deze week en volgende week dan zit Astrid hier gewoon achter de microfoon. Ah zo, ja, de toch altijd. Ja, Want nou blijft u dat ook vooral doen. En dan uh, spreekt de nee, Astrid u misschien volgende ik nog week wel zeggen. weer. Even heel ik kort. Nog, mag ik nog iets zeggen? Ja, heel kort. Er is een meneer geweest uit Maastricht. En die spaarde pluseppelhouders. En hij had een vierkante. En hij wist niet waar die nou diende. Maar die hebben ze in Frankrijk. Die hebben daar van die pakjes van die gelade blaad, blaadjes in liggen. Wij zijn weer in Frankrijk. Okay. Daar nou, was het van. Nou mevrouw Verlooy ik dank u wel. Gaat u weer fijn uh, verder luisteren. En uh, ja. wie weet tot de volgende keer. Graag gedaan. Ook. Ik krijg weer een een, een pilletje. <laughs> Oké. Okay. Dus... Nou, doe de groeten aan de zuster. Zuster, ik moet de groeten doen. Doe dus het wel terug, weet niet nu wie je aan het telefoon hebt. <laughs> Dag, meneer. Dag. Nou. Dag. 0800-1121. Um, even kijken hoor. Gaan we naar Wim? Ja. Dag Wim, goedenacht. Hai. Goedenacht. Wat kan ik voor je doen? Ja, nou, ik kan wat voor jullie doen. Want er stond nog een vraag open. Ik ben uh, namelijk uh, machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, ah. net klaar met een nachtdienst. En er werd een vraag gesteld over de verlichting. Klopt, want de, verlichting, de verlichting op de stations blijft aan. ja. Juist. Um, nou, er zijn een aantal redenen voor. Um, Eerst wil ik zeggen dat niet alle stations verlicht zijn s'nachts. Dus uh, er zijn veel kleine stationnetjes, gaat het licht uit. Ja. Maar uh, grotere stations uh, wordt gewerkt de hele nacht. Want de treinen die worden de hele nacht afgerangeerd, euh, worden schoongemaakt. Worden de volgende ochtend weer een nieuwe formatie voorgebracht en klaargezet voor de nieuwe dienst. Ja. Um, de perrons moeten schoongemaakt worden s'nachts. En er wordt gewerkt door schoonmakers. Er zijn een aantal stations waar uh, de hele nacht treinen rijden. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... Um, en reizigers hebben toch graag verlichting. Ja, maar de, de kleinere stations, daar gaat de verlichting als er niet gewerkt wordt dus gewoon uit? Ja. En uh, is... als je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de lijn uh, Amersfoort-Zwolle... Ja. alle tussenliggende stations gaat de verlichting uit. Oké. Okay. En, dat, de, dat... en misschien, ja. misschien dat er nog een klein lampje blijft branden voor uh, noodverlichting... maar uh, de grote verlichting gaat uit. Ja, want er werd net al even door iemand gezegd... ja, nee, die, de verlichting blijft wel gewoon aan... want dat is voor de veiligheid, ook voor de voorbijgangers en zo... Nee, nee. Op de stations gaat het licht uit. Het is soms wel eens zo dat uh, er een, een verstoring is of uh, dat er een tijdlogverkeer verkeerd staat of iets dergelijks. En dan wij als machinist dan nog in de late dienst rijden en dan tref je een station die niet goed verlicht is. Nou, dan hangen wij gelijk aan de telefoon. Ja. Om, om, die telefo om die veiligheid te waarborgen. Oké. Okay. En uh, je... Maar, uh, het is functioneel. Ja, nee, dat, uh, dat snap ik. Ja, maar je komt zelf net uit de nachtdienst, uh, begrijp ja. ik. Wat ja. heb je gedaan? Ja. Ja. Ik heb uh, in Amersfoort uh, rangeerwerk gedaan. Oké. Okay. Ja. En dat is. Uh, er treintjes weggebracht, uh, een zendertrein. Een trein die, uh, die vloeistof heeft, die op het spoor uh, gelegd wordt. om het slippen te voorkomen. Ja. Daar wordt s'nachts ook aan gewerkt. Oké. Okay. Nou. Nee, er he... wordt veel gewerkt s'nachts. Heel goed, want uh, ja, zonder mensen als jij uh, kan dit land niet functioneren. <laughs> nee, precies. En, en dat zijn dingen die gebeuren als de mensen op bed liggen. En, uh, maar ja, goed, een nieuwe dienst moet toch weer met schone treinen aanvangen. Zeker, ja, heel belangrijk werk. Nou, ik ben blij welke dat je even... Ja? Welke kanttekening? Uh, misschien zou het een optie zijn als uh, s'nachts verlichting half gaat. Dat zou misschien nog wel een optie zijn. Want er uh, kan nog wel wat bespaard worden, ook op de stations, zeg je. Ik denk wel, ik denk wel dat de linkse rechts wel uh, een... een, een uh... 50% verlichting uit kan. Oké, okay, nou. Ik zal het eens voor gaan stellen. Als de leiding meeluistert, kunnen ze even een aantekening <laughs> nou, maken. Ik betwijfel het. <laughs> Die liggen <laughs> nog even op één oor. Ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Wim, dank je wel. Ja, graag gedaan. Dank voor het bellen. Succes met het programma. Dank je wel. Dag. Dag. Fijne nacht. 0800 1121 voor al je vragen en antwoorden. Nou, deze vraag kunnen we nu afstrepen, want uh, professioneler dan Wim krijgen we ze niet. Verlichting op het station. Alleen als het nodig is. Zometeen het laatste uur van Nachtzuster. Tot na het nieuws.